Dus een drukke spits door de regen. Dit zijn de langste files in de Randstad. A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelevarensveen en, en Dorp 9 kilometer. En op de A9 Amstelveen. Tussen Bevenwijk en Knopendraasdorp 8. A10 tussen Zeeburg en Oud-Zuid. Aan de zuidkant van de stad. In de richting van de A4. 10 kilometer. En de afrit Voorburg bij Den Haag. In de richting van Den Haag is afgesloten. Vanwege een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam. Voor het plein 16 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort.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 I'll be looking so far past It's and finally begin. Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Ja, en we hebben nog een uh, tussenstand in de playoffs voor de Europa League voetbal. Penalties worden nu genomen. 4-3 voor Aden Haag met penalties. Zometeen nog één staf voor, uh, voor Groningen. Dus de spanning is daar om te snijden. Zometeen daar de uitslag. GP van de Monaco. Ook krijgen we zometeen te horen naar Phil Callens. We gaan naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 2-1 geworden in die wedstrijd. Het is dus in de vijfde minuten na de rust dat uh, Paul Jones uh, scoorde. Het was uh, Paul die gaf de bal aan, uh, aan Tim Jones. Tim Jones zag uh, Paul gaan en die gaf het precies op maat. En daardoor kon, uh, uh, daardoor kon uh, Paul hem goed in de linkerhoek de schieten. En zo staat de stand die na vijf minuten. 2 tegen 1. Maar nou is dat een de hand. en uh, nou, ze hebben het schijt de mond houden. Omdat ze roepen. En dan geeft de vrij trap tegen. Dus, uh, en dan krijgt de nummer acht geel. Van uh, de scheidsrechter en uh, uh, omdat hij ook nog staat te mekkeren. Ja, dat is natuurlijk uh, niet nodig. Ja, die me heeft natuurlijk een tikje gehad. Omdat ze natuurlijk achter staan en uh, hier op de derde op weg in die stand. En dat betekent dat we nou ook gewisseld hebben want Sebastian Thomas. Uh, die kon niet verder meer. Want die heeft al de hersenschudding opgelopen met een trap tegen zo. Dus die was dizzy. En daardoor is, uh, is uh, Ronald Bergman erin gekomen. Die staat op de positie van, uh, van Sebastian Thomas. Maar dat betekent wel dat we dan hier in die wedstrijd, na vijf minuten na de rust. Met four stop.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 Yeah a sharp and brimful of usher. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. We gaan uh, weer naar Bloemendaal. We gaan naar Bloemendaal. Uh, diemen, we gaan naar Tjerk de Blauw. En waar het van nog steeds uh, 2-1 is in, in de wedstrijd natuurlijk. En uh, ja, Bloemendaal probeert dan al die derde erbij de te drukken. Maar heeft nog geen uh, succes mee. We moeten oppassen voor uh, de counters natuurlijk van uh, Diemen. Diemen wat dus uh, ja, tegen de wind inspeelt. De Bloemendaal wat het uh, wind voorleven. Maar die pakt de ballen. Maar hij plaat hem door naar Jooshoff. Uh, Jooshoff de deze tijd gaat kijken naar het Robert Jansen. Robert Jansen kaart maar één keer door naar bij. Die aan bijt staat niet houden. Dat betekent dat die bal over de zeilen heen gaat. En dat is hier vlak voor ons gezicht uh, die men een uh, ingooien mag gaan nemen. Het is uh, de nummer twee van, uh, van die man. Uh, die dus uh, die bal kan gaan oppakken en uh, gaat kijken waar hij hem uh, kan heen gaan gooien. Uh, komt er allemaal uh, richting de stitzen waar het scheidsjan niet niet goed wegkomt. Hij is aan de bij. Die Die pakt een prachtig aan. Moet er hem doorstellen. Plaatsen we hem krachtig over de hele heen naar uh, Tim Beren. En uh, meteen daar? Tim Jones. Een uh, paal, Jones. Paal, heeft de bal aan zijn voeten. Zit aan de rechterkant. Krijgt er de man over Je hebt een man over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 en dat betekent natuurlijk een vrije trap voor uh, Bloemendaal. En daar zal Gijs-Jan zich mee gaan bemoeien uh, gijs -Jan stuurt uh, Bart, uh, Bart de Bewiener naar voren. Dus, uh, nee, het is Joost die, uh, die gaat trappen dit keer. Meestal zit het Gijs-Jan Maar uh, ja, die ballen die komen natuurlijk ver als je met die wind meekomt En dat betekent dat uh, Diemen op de rand uh, van, de, van de 16 uh, gaat staan. En dat dus, uh, ja, Bloemendaal moet wel oppassen voor het die Dat is uh, uh, Joost uh, Hopke die hem gaat trappen. Komt die bal dan ver en diep richting de spits. Dus kan er echt niet bij komen. En dat betekent dat die bal over de en dat het gevaar is. En dat dus uh, Diebe die de die dan erop pakken. Het is dus een doelman, uh, Thomas Dijkman, die die bal uh, kan oppakken. En uh, gaat kijken hoe hij hem kan gaan trappen. Maar hij heeft de wind tegen. Dus het zal lastig zijn om die ballen dus set en diep weg te krijgen met, uh, met deze wind tegen. Komt die bal dan gaat kort naar de linksachter toe van uh, Diebe. die weer? de heeft een zijn voeten. Gaat kijken hoe hij een kan spelen. Probeer dan de actie te maken. Michel Averans is aan het storen. En dan is daar al Bergman die die bal goed wegkomt uh, richting Padjan. Padjan heeft de zijn voeten. Plaatswinner als voet. de plaats al Bergman. Bergman plaatst dan verkeerd uh, precies in de voeten van een speler van. Van, van die maar dus Bart de bewijden. Die de bal kunnen oppakken. Plaats van Russen naar Joost Hofke. Joost Hofke heeft die bal zo goed. Ik gooit er één keer naar Tim Jong. Tim Jong kan maar niet bijkomen. Is het al Man, die de bal in moet voet heeft. Plaats van één keer door naar Michel Averas. Michel Averas kan hij de bal houden en nee, kan er niet die bal bijhouden. Dat betekent dat de team de bal kunnen oppakken. Is dat Geishampoegst die goed druk zet op de 7 En dan kan hij net Tim Jong niet bijkomen. Maar is het team die, die er een bal bezit dus heeft. En het is de Bartwieren die er dus goed ertussen komt. En het is Joost Hofke die er resoluut die wordt ver weg en heel ver weg trapt. Voordat die man uh, gevaarlijk is. Die, die, die spits van, uh, van uh, Diemen. Dat is een en Dat betekent dat die bal dus ver en ver weg is. En dat er dus iemand die bal moet gaan halen. Want uh, ja, ze waren een heel lang weg. Maar het is een scheidsrechter die dus zegt. van daar moet hij genomen gaan worden. Bij de keeper en niet op het middenveld. Maar dat kan gewoon niet. De doelman van uh, Diemen die bal op en uh, gaat kijken waar hij heen kan, uh, kan spelen. Het is, uh, het is uh, Lars Haars uh, die die bal uh, kan, gaan, uh, kan gaan trappen. Uh, de hebben uh, staat te vlaggen van dat hij niet goed ligt, uh, die bal. Dus uh, die geeft nu het seintje aan. Dus uh, van, uh, daar moet hij liggen. En uh, Lars Haars kan die bal gaan nemen. Daar komt die bal dan eindelijk het spel in. Hier is Tim Jan, de de Bergman kan, die er goed tussenkomt. is Joost hier, die hem goed overpakt die bal. Uh, die plaatst hem richting bij. Die maakt de linkerkant van hetzelfde. Heeft de bal zo. goed. Maar dat prachtige op de schijntje. in de zessie die jongens deze moeten op okay, weer aanvaller en dat is dat was een prachtige aanval. U hoort het wel van de mensen achter ons. Maar uh, dan hadden we het geweest. Maar die bal die werd net achtergetikt door een speler van uh, Dieven. Dat betekent de Hoekschop uh, van de Bumedaal. Die gaan we even meenemen. Het is uh, Gijsjan Poelgeest, die, die, uh, die dus uh, die bal uh, gaat uh, trappen. Gijsjan die dus uh, de goede trap is zijn benen heeft. De koppers van Boemedal gaan we mee. Kom die trap van Gijs. Kom vlak voor het doel. De Wissel was hier net niet bijgekomen. En er is een Gijs die mee erop wordt. Gijs zei Poeges, strak hem in één keer weer door. Naar de andere kant van zand, maar daar kan niemand bij komen. Dat betekent dat die avond afgeslagen is en dat de stand hier twee tegen 1 is. Met de zon naar België, we gaan naar het voetbal, we gaan naar uh, Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 3-1 geworden. Het was uh, Michel Abrahams die het beslissende tikkie gaf. Het was Paul John die de bal uh, optikte. Die zag Michel gaan. En Michel ons de laatste man. Hij ging alleen op de keeper af. En kort nog afspelen op beide heeft zo. Maar Michel schoot hem beheerst in de linker benedenhoek. <middels> Het goede doel en België. We gaan even door met het uh, volgende item. Luna had gisteren natuurlijk bij de Mango's Beach Bar de grote dancemop. Het verschil tussen een dance en een flashmob is. Een dancemop is, is ook met heel, beide met heel veel mensen gaan je dansen. Een uh, dancemop is van tevoren aangekondigd. Een flashmob, dat is uh, dat, je dat, op, dat het opeens ontstaat eigenlijk. En dat is het grote verschil. Dus er was een dancemop uh, bij Mango's Beach Bar. En uh, collega Roy van Buringen was erbij. En hij sprak onder andere Luna. En uh, net hoorde Remi van Loon. Nu spreekt hij met dorm, Dorps om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 Nou, het valt me inderdaad niet tegen. Ik bedoel, het is heel jammer voor uh, een hulpverleningsdag. Hè? Maar ja, het enige wat je niet kan maken, dat is het weer. En uh, ja, je wordt uh, op de boulevard gewoon uh, gezandstraald. En daarom vind ik uh, het uh, toch wel tof dat uh, een heleboel uh, mensen met hun kinderen hier aanwezig zijn om ook uh, die dansen uh, eigen te gaan maken. Heel erg bedankt uh, voor je bijdrage. Bedankt, Roy.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 The dancing in the dark. just know one can't stop Boss and dancing in the dark. With a knowing smile, when I saw that girl upon your arm, I knew she run your heart with a fatal gem. I said, soul boy, let's hit the town and a pay boy. And what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi, Dodge, meet my fiance." Guns, guns, heavens on fun. Crazy ladies, keep them on their own. Wise guys, realize there's danger in emotional ties. me single, single empty, no fears, no taste, but I want to be. 21 If you're happy with an empty then you're in for fun But you're here and you're there But there's guys like you just everywhere And looking back on the good old days Well this young gun says Or pays Young guns have a tough fun Crazy ladies keep them on the run Wise guys realize there's danger in emotion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 Up chick, that's a friend of mine Just wash your mouth, baby. out of line I'll be here and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 En de U dat wordt toch nooit meer van...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 Een plaats tussen de sterren, Brik heen kan gaan. Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België, want dan.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 Dat blijkt door cijfers van de gezamenlijke kinderartsen. De zogenoemde coma zijn gemiddeld 15 jaar en het gaat om net zoveel jongens als meisjes.